Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باكم المطرخ باونزا فصل لسا بارمي الله سبحانه وتعالى بلا امبدا Waarmee wij dichter bij zijn nabijheid willen komen. Waarmee wij zijn paradijs willen verkrijgen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam) zegt. Men salaka tariqan yaltemisu fihi ilma. lehu bihi tariqan Degene die een pad inslaat om religieuze kennis te zoeken. En te verkrijgen voor waar Allah subhanahu wa ta'ala vergemakkelijkt voor hem de wegen naar het paradijs. De drie fundamenten, zoals al reeds op de programma's staan en zijn vermeld, gaan inshallah ta'ala ter sprake komen. Voorheen was het allemaal introductie en inleiding tot het boek, oftewel de Rasail. De boodschappen waarmee de schrijver probeerde een inleiding te vormen alvorens hij zal beginnen met deze drie geweldige fundamenten. De fundamenten waar het hele geloof op staat en is gebaseerd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die over deze drie fundamenten het volgende zegt. Waar kan pa' amel iman? Men radi habila hierabbe. Wobbi l'islamidina. Wobbi Muhammad in Nabije. Voorwaar? Het zoete geloof heeft degene geproefd die zijn Heer als Allah heeft genomen en mee tevreden is. En tevreden is met zijn profeet als Muhammad. En die tevreden is met zijn religie. Religie al-islam. Het zijn deze drie fundamenten, zoals in de Hadith in de overleveringen van de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Staan vermeld over een geweldige gebeurtenis die ieder van ons zal meemaken. Dat is de ondervraging in het graf over deze drie fundamenten. De hadith. Die te vinden is bij imam Ahmed. Op gezag van al barao bin Azib. En de hadith. Die terug te vinden is op gezag van Enes door imam al-Bukhari. En door Enes in Sahih Muslim. En ook Abu Dawood en anderen. Overleveren een verschrikkelijke en een geweldige gebeurtenis. Die zal komen voor een, ieder van ons. Wanneer wij in het graf worden gelegd, dan zullen er twee melekaan komen, twee engelen. Ze zullen bij hem komen en zitten. En dan zullen zij hem vragen over deze drie vragen: Maradbuk. wie is jouw heer? En el Mu'min zal zeggen: Voorwaar, mijn heer is Allah. Die heeft hem gekend in het wereldse die heeft hem werkelijk alleen hem aanbeden die heeft naar hem uitgenodigd die heeft geleefd om zijn tevredenheid te verkrijgen die heeft hem erkend als de ware schepper en zonder enige deelgenoot aan hem toe te kennen hij zal zeggen Allah dan zal hem worden gevraagd wat is jouw religie Waarop de gelovige zal zeggen, voorwaar mijn geloof, mijn religie is, el-islam. Ik heb me volledig overgegeven aan Allah. Ik heb me volledig ingezet voor zijn zaak. Ik heb zijn geboden gerespecteerd. En die ben ik nagekomen. En zijn verboden heb ik gelaten. En dan zal tegen hem worden gezegd, wie is de persoon die naar jou toegekomen is? Of naar jullie? Oftewel, die gezonden is naar jullie. En de gelovige zal zeggen, dat is mijn profeet, profeet Mohammed. Dus deze drie fundamenten, om een antwoord op te kunnen geven in het graf, is het noodzakelijk een vereiste om deze ook te kennen. En dit is het begin. Hiermee begint de moslim zijn geloof te praktiseren. Door zijn heer te kennen. Door zijn religie te kennen. Met bewijzen. En door zijn profeet te kennen. Door ook zijn leiding te volgen. Dus dat is datgene waar wij over zullen praten... Want hoeveel van de mensen en de moslims die praktiseren hebben geen weet bij deze drie. Terwijl deze de asel is, fundament voor alles. En als het fundament ontbreekt, dan ontbreekt al datgene wat er na komt. Taala zegt: "Afaman assasa bunyanehu ala taqwa min Allah wa en men ala fin haari, fin Allah Ta'ala geeft de gelijkenis. En Hij zegt, is degene die zijn grond- en bouwwerk heeft gebouwd op taqwa, op godsvrees. Hetzelfde als degene die hem heeft gebouwd wat niet stabiel is en wat makkelijk kapot kan gaan. Daarom zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Bunyel islamu ala khams. Bunyel. Voorwaar de islam is gebouwd. Op vijf pilaren, gebouwd. Dat betekent dat het grote sterke grondvesten moet hebben. En dat zijn deze fundamenten. En als deze ontbreekt bij een moslim. Dan wankelt hij. Is hij niet stabiel. Net als een woning of net als een gebouw dat slechte pilaren kent. Kleine aardbeving, kleine aardbeving. Schaal op van zoveel, weinig. Hij breekt, waarom? Omdat het niet sterk genoeg is. Terwijl als de moslim deze fundamenten beheerst en kent en overpijnst en naar handelt en naar uitnodigt. Dan zal je zien dat niets inshallah hem zal delen. Kijk hoe belangrijk. Geen twijfel. Geen dwaling. Enzovoort. Maar als je deze niet beheerst. Dan ben je vatbaar voor alles. Ben je vatbaar voor elke dwaling. Ben je vatbaar voor elke vorm van vernietiging. En de grootste zou zouden belaan doen in, ja in, in het geloof. Dus het is ongetwijfeld belangrijk om deze drie te kennen. Er ontbrak nog een aantal dingen wat vooraf in het boek wordt vermeld. In inleiding. Deze hebben we overgeslagen omdat deze heel veel tijd van ons zullen innemen. Maar indirect gaan wij... Ze toch al behandelen. Indirect gaan wij toch het een en ander over zeggen. Dus vandaar dat ik vandaag, met de wil van Allah Ta'ala, wou beginnen met deze drie fundamenten. Een eerste fundament, zoals Hij zegt. Als tegen jou wordt gezegd: wat zijn de drie fundamenten die jij verplicht bent om te kennen? vertel, zeg, dat het deze drie fundamenten zijn. Wanneer iemand jou vraagt, dit kan worden ge gerefereerd naar wat we net hadden behandeld in het graf, wanneer jou wordt gevraagd, of wanneer iemand jou in het wereldse vraagt, hoe jij Allah hebt leren kennen, hoe jij je religie hebt leren kennen, hoe jij je profeet hebt leren kennen, zodat ik hem ook kan leren kennen zodat jij ook die mensen daarover kunt berichten. En niet alleen dat. Maar jij moet sowieso al zoeken naar deze drie. Buiten het feit dat het later handig is in het wereldse. Maar ook zoals jullie zullen zien in het Dus Dat zijn deze drie waar we het net over hadden. El-usul. El-usul, wat betekent el-usul? De fundamenten wordt vertaald als... Fundament. En hier zegt hij: El oesool is Dus, el asal is een fundament, wat basis vormt en waaruit jij andere dingen kunt opbouwen of bouwen. Oftewel, het keert altijd naar een belangrijke punt hoofdzaak, fundament. Dat is al assel. Dus als je Allah nu nadenkt, al-usoolu salata, Aha, drie fundamenten, alles wat in deze drie fundamenten zit, zit in het geloof. Want het zijn fundamenten, het moet terugkeren naar deze. Of het keert terug naar Allah, of het keert terug naar de profeet, of het keert terug naar het geloof. Met haar bewijzen. Hier zijn, dus datgene, hier zijn dus de teksten vermeld... Die wij, ...welke wij net hebben samengevat... ...met dat allah taala degene zal ondersteunen... ...in hun vragen als zij deze ook kennen. Als zij deze drie fundamenten kennen in het wereldse... ...zal Allah ervoor zorgen dat jij en elke moslim en moslima... ...die ze hebben gekend, deze drie zal antwoorden in het graf met het juiste antwoord. En wat zijn daar de bewijzen voor? Allah zegt... Allah zal de gelovigen verstevigen en versterken tijdens hun ondervraging met de woorden in het wereldse en het hiernaamhaalse. In het wereldse wordt gerefereerd naar dat degene, de gelovige, zal sterven en zijn laatste woorden zullen la ilaha illallah zijn. Zoals welbekende hadith waarin de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, Men kennen akhera kalamihi la ilaha illallah, de ghalal janna. janna. Wiens woorden, wiens laatste woorden la ilaha illallah zijn, die zijn rechten en plichten en voorwaarden heeft gekend, die zal het paradijs binnentreden. Dat is het. Wereldzer. Wafil agira? En de Heer Namas is. Dat hij deze vragen zal beantwoorden met het goede. Hier begint het eerste station. Hier is voor jou het eerste station. Als deze goed is, zullen de overige ook goed zijn. Want als jij goed antwoordt, dan zal een, een stem. Of het zal Allah zijn. Die zal zeggen: Voor waar? Sadaqa abdi. Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken. ...verruimt, verruimt voor hem het graf. Zo breed mogelijk. En dan zal hij zeggen, ja Rab... ...ekim is sa'a. Eekim De gruwelheden die zich bevinden in het laatste uur... ...met al de kwellingen... ...deze dienaar zal wensen dat het zo snel mogelijk begint. Waarom? Omdat hij deze bishara, deze blijde tijding die hij heeft gehoord... ...moet je je voorstellen... ...eerste station... De mensen verlaten jou. Jij wordt in jouw graf gezet. Je bent alleen. Niet de moeder die zich kan bekommeren om je. Niet de vader. Niet de naaste. Niet de verwanten, Niet de buurman. Niemand. Alleen jouw daden die gaan tellen. de maat heb nu in kata Als de dienaar sterft. Dan stoppen al zijn daden. Behalve drie. En een riwaya. Zeven of tien. Dat is een andere... Ze stoppen zijn daden. En dan hoor jij de voetstappen... van die mensen die passeren. Moet je je voorstellen als jij het antwoord... zal antwoorden. Hoe blij zul je zijn? Hoe blij zul je zijn? Je wilt dat het uur gaat aanbreken. Zodat je je gezin weer ziet. Dat je je kinderen weer ziet. Dat je je moeder, je vader... iedereen weer bijeen kan komen zodat so jullie samen vertoeven in het paradijs. Dat is de geweldige overwinning. Werk ernaar. En we zijn levend. We hebben de muhla. We hebben nog steeds de uitstoot van Allah Ta'ala gekregen. Werk er naar. Dat is het moment. Hoe blij ben je wanneer je Ergens heb je gesolliciteerd, je bent aangenomen. Je wilt gelijk jou, of jouw vrouw, of jouw kinderen, of jouw vader, je wilt hem laten weten van ik ben aangenomen. Volle blijdschap, je bent die dag, je dag kan niet stuk, zullen ze zeggen. Hoe zit het wanneer je deze vragen goed beantwoordt? Wat voor opluchting en wat voor overwinning dat is? En oh wee, oh wee wanneer je deze antwoorden niet antwoordt of niet goed antwoordt. Of behoort tot degene die Aouda Billah tot de huichelaars behoren? Hij gelooft niet echt in Allah. Inna hu kana la yu'minu billahi hij geloofde niet in Allah, de allerhoogste. Of hij bepaalde shik in het islam. Twijfels. Is de boodschap wel correct? Is de boodschap wel juist? Misschien is het christendom het juiste. Misschien is het boeddhisme juiste. Misschien is het het jododom. Als jij deze twijfels hebt zonder jeqeen. Dan zal je niet het antwoord kunnen weten. Dan moet jij in jouw wereldse leven nu jij nog leeft. Uit gaan zoeken totdat je die twijfels helemaal weg hebt. Het leven met twijfels. Omdat je verschillende media organen om jou heen hebt. Die steeds prikkelen. Prikkelen. Elke dag is het van belang dat je deze fundament goed beheerst. Elke dag wordt jij geprikkeld. De Big Bang-theorie, de evolutie-theorie, Darwinisme, Marxisme, Communisme, Liberalisme, feminisme, dat zijn allemaal ideologieën. Die gevaarlijk zijn, houdt voor het hart. En wanneer hij weet dat dat jou niet gaat dieren, dat jou dat eigenlijk niet aangaat, omdat uiteindelijk iedereen zal sterven in deze graf, zal hij belanden. Wat heb je dan aan Darwin? Wat heb je dan aan Einstein? Wat heb je aan, aan die mensen die dachten dat ze het beter wisten dan Allah? Filosofische gedachten, goed. weet ik veel allemaal wie. Wat heb je aan hen? Uiteindelijk zullen ze allemaal dood gaan. Inneke meyjitoon, wa inneke meyjitoon. Inneke meyjitoon, wa inneke me yitoon. Jij, ja, o Mohammed, zal sterven. En zij zullen sterven. En dan begint het eerste station voor jou. Dus hoe kun je onachtzaam zijn over deze zaken? Hoe kun je onachtzaam zijn? Door twijfels te hebben. En je loopt ermee. Twijfels over Allah. Twijfels over de profeet. Twijf... Dat komt allemaal doordat je niet gegrondvest bent met kennis. En deze drie fundamenten. Herhaal ik zo vaak mogelijk. Als je deze beheerst. Dan zal je zien dat je heel veel dingen. Op een makkelijke wijze. Van jou af kunt schermen en af kunt duwen. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Het moet nog komen. Het is nog niks wat wij nu meemaken. De rest moet volgen en zien. Wanneer een generatie zal opstaan. Die niets van de islam weet. Als wij zo doorgaan. En ons niet zelf. Bijleren. Het verplichten. Verwacht dan niet. Van een volgende generatie het betere. Denk aan je kinderen. Want uiteindelijk worden die meegenomen en meegesleurd. Als het niet de shuboha zijn. De twijfels rondom de islam. En rondom het geloof. Doordat jij zelf niet. In acht hebt genomen. Deze zaken te begrijpen. Dan is het aan de kant van. Of in de kant van. ash-shahawat begeerten. De kant van begeerten. Of shubuhat of shahawat. Dus alstublieft. Neem deze. Drie fundamenten. Als iets heel belangrijks in jouw leven. Want je, je zult zien... Als je ze beheerst... Dat je heel veel profijt in jouw leven ermee wilt... En zal bereiken, inshallah ta'ala. Hij zegt... Hij begint nu over de eerste fundament, het eerste fundament. Over Allah. Hij begint over Allah te praten. Je zult ook zien dat hij voor elke standpunt... Elke vraag die hij stelt, dat hij dat aantoont met een bewijs. Met een bewijs. Zoals Imam, Al-Imam ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, zei: Al-Ilmu, de kennis, is. Allah, wa rasoolu wa sahabatuhum, hum ulul irfani. Dat is de kennis. De kennis is. Waar Allah mee heeft gesproken. Of de profeet. ...of de metgezellen, dat is de kennis... ...vandaar dat hij zal heel veel aanhameren... ...of een eier uit de Koran... ...of een hadith van de profeet. Om jou te laten zien... ...dat elk van deze fundament belangrijk is... ...en het beheersen van deze fundament met bewijzen... ...is tevens heel belangrijk. Terwijl, wen aan mijn methode... ...want ik zal voor elke standpunt een bewijs voor jou geven... Hij zegt, Rabbi Allah, ladhi rabbani, wa rabba al bin ya'mi. Wanneer jou wordt gevraagd, wie is jouw Heer? Zeg dan, mijn Heer is Allah, degene die mij heeft opgevoed en geïnstueerd en geleid en de overige wereldwezens heeft geleid en opgevoed. Twee vormen van terbië. Allah Ta'ala is degene die opvoedt. Degene die leidt. Eentje is voor al de schepselen. De zondaar, de moslim, de gelovige, de niet-moslim. Iedereen heeft een aandeel in deze terbië, in deze opvoeding. Welke is dat? Het begint al... In de baarmoeder. Het begint al in de buik. Allah Ta'ala zegt, Wallahu akhrajakum min um ummahatikum. Wallahu khalakakum fi butooni ummahatikum. Khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath." Allah Ta'ala heeft jullie... Heeft jullie uit de buik in verschillende fases, drie donkere duisternissen, heeft hij jullie geschapen en uitgehaald. Welke zijn deze drie duisternissen? De buik, de baarmoeder en het vlies rondom de buik. Dat zijn allemaal, als je bekijkt, zijn het allemaal duisternissen. Maar wie voedt jou? Wie zorgt ervoor dat jij in de baarmoeder leeft en tot leven leeft? Komt. Gezond. Wie? Dat is Allah Ta'ala. Die zorgt ervoor dat jij. Genoeg zuurstof krijgt. Dat jij subhanallah aan zo zo'n touwtje. Hoe, hoe ze dat ook noemen. Hoe noem je zo'n touwtje in die barmoeder? Huh? Navelstring. navelstring toch? Navel. Ja. Dus zo'n navelstring Die hangt subhanallah. En jij leeft en beweegt. En jouw ogen worden gevormd. Jouw handen. Hier zit een lering. Tabarak allahu ahsanul khaliqin. Gezegend is Allah. De beste der scheppers. Daar begint die terbia al. De terbia, de opvoeding die Allah geeft aan de mensen. Die bevindt zich daar al. En alvorens. Een bloedklonter. Alvorens sperma. Alvorens een zaadcel. Enzovoort. Daar begint al de terbia. Daarom zegt hij ook. Wordt bij al-alamin, de alle wereldwezens heeft hij opgevoed. Dan begint het dat jij uit de baarmoeder komt tot leven. Je krijgt borstvoeding, want daarmee overleef je. Of mensen die dat niet kunnen geven, een alternatief voor borstvoeding, melkpoeder enzovoort. Vervolgens het kind Subhalla, begint inzicht te krijgen, geluiden. Hij begint te zien een aantal maanden. Hij begint te reageren, zijn handjes, zijn voetjes, kruipen. Alles gaat precies met de juiste therapie. Vervolgens groeit het kind op. Vervolgens is hij een puber. Hij krijgt ja niet Hij krijgt tekenen dat hij een puber is geworden. Je denkt dit is biologie. Maar dit is die terbië. Omdat je er niet bij stilstaat. Je denkt dat dit de biologieles is. Maar dit is wat nodig is om het beter te begrijpen. De gunsten van Allah ta'ala te kennen. Deze terbië. De opvoeding die hij jou heeft gegeven. Het in te zien. Wanneer jou, Wanneer jij wordt. Wanneer jouw kind wordt geschonken. En je wordt ermee begunstigd. Dan zijn er vele, vele onder ons. Hij staat hier nooit bij stil. Ah, komt een kind. Ja, okay. ja, is geboren. Ja, goed. Ik ga weer werken. Dit, dat. Na twee, drie, vier. Hij ja, ziet ze, kind. 18, 19, 20. Niks aan de hand. Maar als hij stil blijft staan. Dan zal hij zeker in de schepping van hemel en aarde teken zien. Tekenen. Dus dat is die terbië. Die elk schepsel kent. En dan heb je, heb je terbia al-ghasa. Opvoeding die specifiek naar de gelovigen gericht is... en alleen de gelovigen heeft er wat aan. Dat is dat hem, hem el-iman wordt geschonken. Hij heeft geloof. Hij doet goede daden. Hij verricht goede daden. Hij laat het slechte, Hij praat met het goede. Dus die opvoeding... die krijgt hij van Allah... zodat hij het goede zal bereiken. Het goede... Wordt met het goede beloond. Dat is die terbië. Dus daarom zegt hij. En hij heeft al de wereldwezens opgevoed. door middel van. zijn ni'am. Zijn gunsten. Allah Ta'ala zegt: Hij spreekt over de gunsten. Wa ma bikom min ni'amati? Helmin Allah. En er is geen gunst dat jullie gegeven is, behalve dat die van Allah is. Allah Ta'ala zegt, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا En als jullie de gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie niet in staat zijn. En dit vers, wa in Als jullie de gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie die niet kunnen tellen, is hier in surah Nahal genoemd. En wa Allahu A'lam, dit vers... Over de gunsten, duidt erop met de voorgaande verzen die voorheen zijn genoemd in dezelfde Sora, in hetzelfde hoofdstuk, Sora Nahl. En als we een beetje deze verzen voorheen overpeinzen, dan is het eigenlijk dat Allah tegen ons zegt, ik heb jullie mijn gunsten gegeven, getoond, opdat jullie mij zullen aanbieden opdat jullie mij zullen aanbidden. Want hij praat er... ...als jullie surah Nahl ...inshallah een keer gewoon over pijnzend zullen lezen... ...zal je zien dat hij heel veel voorbeelden geeft... ...welke gunsten hij heeft gegeven aan de mensen. Hij spreekt over bijvoorbeeld de ezel... ...de muilezel... ...dat jullie deze kunnen gebruiken om... ermee... ...op reis te gaan... ...om jullie met haar, dus jullie... ...rijdier te vestigen... Met daarop al de goederen die jullie vervoeren op kunnen zetten. Ook dat hij water uit de hemel doet neerdalen. En daarmee wassen wij ons vee. En ook drinken wij ervan. En ook graan en olijfbomen. Palmbomen. Druivenstruiken. Zodat wij temaraat. Verschillende vruchten ermee kunnen eten dan praat hij, ook, praat hij ook over de dag en de nacht, de afwisseling tussen hen, over de sterren. En dan praat hij ook over datgene wat wij kunnen nuttigen uit de zee, verschillende vormen van eten, verschillende vormen van vlees. En dan zegt Allah Ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا als jullie de gunsten van Allah zouden optellen, kunnen jullie ze niet tellen en opzommen. Terwijl hij ervoor zegt, Is degene die schept, als degene die niet schept. Oftewel, al deze gunsten die ik jullie heb getoond en gegeven, weet dat jullie daarmee mij zullen aanbidden en moeten aanbidden. Want wie heeft jullie die gunsten anders dan mij gegeven? Wie heeft, jullie, wie heeft jullie de gunsten gegeven als ik dat niet had gegeven? Maar ja, zoveel mensen zijn onachtzaam. En zoveel mensen staan hier niet bij stil. Ze maken gebruik van zijn ni'am, van zijn gunsten. Zonder dat ze dat erkennen dat het van Allah is. Of dat ze het erkennen maar dat ze er zondig in zijn. Je hebt jouw gezondheid. Je hebt veiligheid. Je hebt een dak boven je hoofd. Je hebt eten en drinken. Zijn dat geen gunst of, of, of zie ik het verkeerd? Het kan zijn dat ik het verkeerd zie. Het kan zijn dat dit vanzelfsprekend moet zijn. Helder Sommige mensen zeggen ja, het moet. Het moet. Wie anders? Nee. Als dat het geval is, wie laat die hartkloppingen elke dag voortbewegen? Wie is dat? Degene die hem ook daar heeft geschapen. Wie geeft jou die koe de kracht om te bewegen? Waarom zeg je wanneer je de Eden hoort la hawla wa la illa billah? Waarom zeg je bij Haya al as-salah, zeg je la hawla wa la illa billah? Dit is een vraag eigenlijk aan jullie. Heeft totaal te maken met het onderwerp. Waarom is het van de Sunna om dat te zeggen eigenlijk? Precies bij Hayya alasala komt tot het, het gebed. Zeg je La hawla wa la illa billah. Waarom? Wie weet het? Nee. Wie weet het? Ja. Omdat er geen beweging zonder toestemming van Allah kan uh, plaatsvinden. Waar wil je dat? Wanneer je nou met andere woorden, dat jouw kracht wordt gegeven door Allah is... ...zodat jij die stappen kunt maken om de moskee binnen te treden... ...of naar de moskee te gaan en het gebed aanschouwen, toch? Daarom, la hawla wa la quwwata illa billah. Dus dat is ook een voorbeeld. Waarom praten we hier wat meer over? Omdat het werkelijk nergens wordt genoemd. Jaren, jaren zit ik te kijken of er een oplettende persoon... Iets nuttigs ooit zal zeggen dat hij je vermaat aan de, de genietingen van Allah Ta'ala. Ik heb hem nog niet meegemaakt. En dat is heel erg gevaarlijk. Want als wij willen dat deze genietingen, die ni'am, door blijven gaan, dan moeten we ze ook erkennen en noemen. Allah Ta'ala zegt, وَإِدْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا in kafartum inna En jullie Heer heeft bepaald als jullie dankbaar zullen zijn voor de gunsten die ik jullie heb gegeven la azidannakum Ik zal jullie nog meer geven. Niets meer. Bedanken, er naar handelen en erkennen. Zelfs dat is moeilijk. Allah zal ons dan nog meer geven. Maar ja, ajiep. Heel erg ajiep vind ik dit dat het voor velen slechts iets is wat moet zijn en hij dit op zich heeft genomen. Een rap, Wat is een rap Of wie is een rap? Of een rab zijn betekenis. Een rab is dus, zoals we net zeiden, al-Murabbi, degene die opvoedt. En Allah is degene die ons opvoedt op verschillende wijzen, welke we net hebben uitgelegd. Dus dat is de, als je het hebt over Rab. Heel vaak heeft de profeet, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, waarom. in heel veel ad heel veel smeekbeden, gebruikt de profeet, sallallahu sallam, het woordje Rab. Allahumma rabban naas, adhib baas. Allahumma rabban naas, Allahumma rab, rab, waarom rab? Of teviel, dat Allah hem deze inleiding, of dat Allah ta'ala hem de leiding en de juiste opvoeding geeft, zodat hij hem op de juiste wijze kan aanbidden. Kijk hoe mooi. Dus wanneer je ziet, heel vaak wordt in het dua, O mijn heer, O my heer, dan weet je dat het te maken heeft met die terbiya Vervolgens zegt hij: "Wa huwa ma'budī, laysa lī ma siwa. Hij is degene die ik aanbid en er is niemand naast hem die ik aanbid. Oftewel dat die aanbieding voor hem slechts is. Want hij is degene die mij voorziet. Hij is degene die mij heeft geschapen. Hij is al-Khalik, hij is al-Razik, hij is al-Mudabbir. Hij is degene die de bevelen geeft. Alaa lillahi l-amru min qablu wa min ba'd. Qudhiya l Voorwaar aan hem he behoort het bevelen voor En na. Dus als hij al deze sifat, eigenschappen en namen en attributen heeft, die al munim is, degene die jou voorziet van een gunst, waarom zou ik dan iemand anders naast hem aanbidden? Dat is eigenlijk wat hij zegt. En zo zien we verschillende versen in de Koran die hiernaar refereren. Overpeens de Koran. Overpeens de Koran. En je zult zien. Dat dit in heel veel gelijkenissen. Wordt getrokken. De heerschappij. En de aanbidding. Want de aanbidding komt slechts aan degene toe. Die een werkelijke schepper is. Die volmaakt is. Die perfect is. Die hoort. Die luistert die ziet ik ben met jullie ik ben met jullie met mijn kennis ik hoor en ik zie dat is die volmaakte schepper En zijn bewijs dat Allah Ta'ala al de gunsten toekomt en dat hij degene is die de wereldwezens en mij heeft opgevoed, zijn de woorden van Allah Ta'ala. Wie leest mee? Wie heeft, uh, is er iemand die meeleest? En wat voor bewijs geeft hij aan? Dat... Dus zijn woorden bewijs worden met de zoals hij zei, of een. En het bewijs is, ik zal het jullie geven, zegt hij, Rahimallahu ta'ala, de woorden van Allah waarin hij zegt, Alhamdulillah rabbil alahi Alle Allah lof is aan Allah, de Heer der wereldwezens. Ten eerste, de Heer der wereldwezens is hier genoemd. En tweede. Hem komt lof toe voor al zijn mahamide. Waarom loven we Allah ijlaal bij kulli al-mahamide. We prijzen en verheerlijken Allah Ta'ala omdat hem de allerbeste en alle dankbetuigingen toekomt. En dat is het verschil wanneer iemand iets goeds voor jou doet en je haat hem, maar je bedankt hem omdat hij wat heeft gegeven. Terwijl maar, Allah loof je, maar je houdt ook van hem. Je prijst hem omdat je van hem houdt. En deze, alhamdu, al istigraq, met andere woorden, al de goede dankbetuigingen, die komen slechts aan hem toe. En die zijn slechts voor hem. Dus vandaar zijn woorden... Alhamdulillahi rabbil alameen. Alle lof aan allah taala de Heer der wereldwezens. En wat is er mooi aan, aan dit vers? Allah heeft zijn schepping en is zijn schepping begonnen met Alhamdul. En zo zal hij ook zijn schepping beëindigen met Alhamdul. In het paradijs zullen de laatste woorden van de bewoners van het paradijs... Wanneer ze Allah verheerlijk is, zullen zeggen... Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum. En alhamdulillahi Alhamdulillah. En hun laatste... Dankbetuigingen en woorden zullen zijn... Alhamdulillah alameen. En... In surah zumar... Wanneer de schepping, het uur en alles heeft plaatsgevonden... En iedereen... Het paradijs is binnengetreden... En iedereen het helftuur is binnengetreden, binnengetreden... Zal Allah ta'ala zeggen... En er zal worden geregeerd en geoordeeld worden tussen hen met rechtvaardigheid. En er zal worden gezegd, Allah lof is aan Allah, de Heer der wereldwezens. Zo heeft Hij hen geschapen, zo zullen Zij in het paradijs zijn en zo zal de schepping eindigen. Wallahu wa'Lam, wasallallahu wa'Lenavine Muhammad, wasallallahu wa'Lahi, wasallallahu wa'Lenavine Muhammad, wasallallahu wa'Lahi, wasallallahu wa'Lenavine Muhammad. Aan verder.